Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Duitsland stopt met het AstraZeneca-vaccin. Ze willen dat er opnieuw gekeken wordt of het wel veilig is... nadat gevaccineerden in Scandinavië problemen kregen met hun bloedstolling ofwel trombose. Ook in Italië zijn er zorgen. Daar is een partij AstraZeneca in beslag genomen door justitie. Een man van 57 kreeg een hartstilstand na zijn vaccinatie. Is reden voor paniek, zegt correspondent van Margadi. Toen het nieuws voor het eerst uit Denemarken kwam over die trombosegevallen... Uh, ja, was dat echt gigantisch nieuws hier. Er werd vrij veel paniek ook wel gezaaid... Door de Italiaanse media, bij de grote kranten. Dus ja, zo'n heftige reactie nadat één persoon is overleden... ...zonder dat we überhaupt weten of het direct wat te maken heeft met het vaccin... ...kun je eigenlijk niet loszien van de berichten die we nu de afgelopen tijd uh, horen in de rest van Europa. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuis is gestegen tot boven de 2000. Zijn er vandaag 2019... Een kwart daarvan ligt op de intensive care. Het is het hoogste aantal sinds begin februari. De rechter is het niet eens met het ontslag van een Limburgse automonteur die werd per direct op straat gezet omdat zijn vriendin tekeer was gegaan tegen de baas van het bedrijf. De vrouw werd niet binnengelaten en noemde de baas daarop een kutwerkgever en een dikke vette kabouter. De rechter vindt dat dus geen reden om de monteur op staande voet te ontslaan. En uit heel Friesland brengen mensen kabouters naar Willem uit het Friese dorpje Kimswert. Vorige week vond hij tientallen onthoofde tuinkabouters en beeldjes waarvan de benen geamputeerd waren in zijn kabouterbos. Ongeloof. En toen uh, woede uh, van ja wie Dodzoks. Jem Jugger. Dat net bij best een monnik zonder kop. Een kabouter zonder muts. Een ramp. Een ramp in Kimswert. Nou, inmiddels is de kabouterfamilie dus weer flink wat groter geworden.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 We'll <laughs> is al 31 jaar, de Happy Station van Zandvoort. En vandaar dat ik deze weer eens uit de kast heb gehaald, de single van Fun Fun. Je hoorde de Happy Station aan het begin van de tweede uur, Zandvoort op zaterdag. Het zonnetje schijnt lichtjes in Zandvoort hier, Albert-Jan. Ja. Beter dan het begin van het vorige uur, daar begonnen we dat uur met, met regen. Klopt, bedoel, dat betreft, klopt het wel, het is wat wisselvallig. Hè? Ja, zeker. <laughs> zeker, zeker, zeker. wisselvallig. Nou, u twee wordt weer een druk uur. Want wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, over een tweetal uh, platen gaan we even. Uh, uh, we hebben een reportage. over die herinrichting van uh, de uh, Zuidboulevard of Noordboulevard? Wat was het? zuid Zuidboulevard. Zuid zuid en uh, daar komt uh, onze wethouder Raymond van Haafden uh, aan het woord. en ook uh, landschapsarchitect Wijnand uh, Bouw. Daarover. Nou, de. Ik heb begrepen dat er een hertelling heeft geweest, maar dat is een pees zuid Dat er meer parkeerplaatsen kunnen komen dan, uh, dan dat er nu zijn. En uh, ook uh, wellicht dat we daar nog even op terugkomen. Uh, en het Zanddepot wordt parkeerterrein uh, De Noord. Daar gaat, uh, wordt ook een parkeerterrein, dus het aantal parkeermogelijkheden in Zandvoort wordt dus vergroot. Ja, ik, ik vond het zo mooi. Iemand op Facebook had een bericht geplaatst. Wij zoeken ja. nog tellers die, die de hertelling ja. willen doen op uh, P-Zuid. Ja, en doe het dan ook gelijk even in Noord, want dan hebben we, ze, hebben we ze allebei. En dan kan je kijken hoeveel... Want die herinrichting, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment wel parkeerplaatsen kosten op de een of andere manier. Maar goed, daarover meer in de reportage over een tweetal platen. Uh, goed, over die parkeergelegenheden komen we ook nog even terug. En we komen natuurlijk ook nog even uh, uh, aandacht aan de slurf van het Palace Hotel. Dat wordt nu echt gesloopt. Uh, verder, als je uh, bij het casino die weg ingaat richting boulevard, daar links... Daar heb je ook dat was vroeger een hotel, geloof ik. Hè? Dat was voor mijn tijd. Op die hoek daar, waar op een gegeven moment de kringloopwinkel ook gezeten heeft een poosje... Uh, ja, klopt. Dat was toch ja. een hotel. Daar heeft mijn vrouw nog ja. in, in, in, als receptioniste. Gelukkig. Hotel Bouwers hè, was dat? Was, hotel, was dat hotel Bouwers. Nou, als je daar op de bovenste verdieping woont en je gaat naar buiten, dan denk je van, nou, ik ga wel even ergens anders logeren, want je ziet alleen maar een aantal palen staan. Dus het moet wel een stabiel gebeuren zijn. Uh, ik vind het, een beetje, ja, het ziet een beetje eng uit, maar ja, het zal ongetwijfeld. Uh, Nagekeken zijn en goed bevonden zijn. Dus uh, evenementenagenda, ja, we gaan uh, zoomborrelen. Dat uh, hebben, doen we in de evenementenagenda. Morgen hebben we daar een uh, bijdrage van uh, Lana Lemmens uh, over. Uh, een zoomborrel in het weekend dat uh, de champion hier, uh, of tenminste, een, een virtuele omloop van uh, Zandvoort heeft en veel meer activiteiten. Kijk daarvoor even. Op de website van Le Champion. Daar ligt dat u daar ook aan mee kan doen. U kan wandelen, u kan fietsen, u kan hardlopen. En allerlei dingen, maar op uw eigen manier en in uw eigen omgeving. Daarover meer op de website van Le Champion. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. En nou in het nieuws, uiteraard, heel veel aandacht voor de vaccins. Maar we gaan het hebben over de medicines. Ja, ook niet heel onbelangrijk. En dat is de nieuwe single van James Arthur. op zaterdag gooi je heel vaak de hits... die over een paar weken pas hits gaan worden. Ja, Dat is leuk. Zo ook deze nieuwe single van James Arthur. yo, the medicine. Zo dadelijk gaan we het hebben over Boulevard, Paulus Loots. En dit is de platen die ik bedoelde. Ja. Gina Vanelli, People Can Move. People come on, do try Shake up hands like a diamond. So fast to be tame in the pain when you realize uh, you gotta move, you gotta move. Cause the tones of your bones make you feel Je gaat uh, vanzelf bewegen als je auto even wat verder moet uh, parkeren. en uh, je vuil ook uh, wat verder weg uh, moet, uh, moet weggooien. hier uh, in Stanford. People can move. Je hoorde, de, de single van uh, Gino Fanelli. We gaan het hebben over uh, de boulevard Paulusloot, uh, Albert Jan. Ja, klopt. En, uh, nou ja, dat, uh, vorig jaar besteden daar uh, RTV en H nog een hele documentaire over. Over de gang van zaken en wat het allemaal voor zou kunnen betekenen voor de ondernemers al daar. En het aantal bankjes en dergelijke. Maar in ieder geval, de Noordboulevard gaat op de schop. En daar is een reportage over gemaakt. U hoort achtereenvolgens volgens Raymond van Haafden, onze wethouder daarover, verantwoordelijk wethouder daarover. En landschapsarchitect Wijnand Bouw. Het najaar beginnen met de renovatie van de Paulus Lodewijkboulevard. We ontzettend blij mee. Heel belangrijk ook voor Zandvoort zelf en niet alleen Zandvoort, maar natuurlijk ook de inwoners en de ondernemers. Het, uh, het, het is de bedoeling dat iedereen zich daar prettig op gaat voelen, dat iedereen een wandelingje wil maken, uh, wil flaneren, uh, wil gaan zitten en uitkijken op de zee. Uh, dus het is niet alleen voor de inwoners van Zandvoort belangrijk, maar zeker ook voor de bezoekers. En uh, op dat op het gebied is het een ontzettend belangrijk project, een start. Uh, van iets waar de komende jaren iedereen daar komt kijken, hoop ik, en denkt van wauw, wat is Zandvoort veranderd en verbeterd? Nou, de aanleiding voor de herinrichting van de boulevard van de Paulus Loot is natuurlijk een sterk verouderde inrichting. Het vrij functioneel in gebruik, hè. de auto staat er uh, min of meer voorop. Uh, en we willen die boulevard ook aantrekkelijker maken voor bezoekers, maar ook voor gewoon mensen in Zandvoort en voor families. Nou, als ik de visie in een paar uh, speerpunten moet samenvatten, dan zeggen we we willen een sterke identiteit neerzetten die echt de boulevard van Sandvoort is, over de volle lengte. Maar in die identiteit hebben we natuurlijk wel een verloop van vormgeving en sfeer. We hebben meer een duinboulevard bij deel en meer een stedelijke boulevard in het centrum. En we willen de beleving van het landschap echt heel sterk maken door verschillende zichten langs de boulevard vorm te geven. Wat we heel belangrijk vinden is dat de boulevard zelf niet een grens is of een losliggende lijn in het stedelijk weefsel. Maar dat die juist ook zorgt voor verbindingen. Dat je van het achterland makkelijk naar de zee kan komen. Dus van de parkeerplaats makkelijk naar het strand kan komen. Of van het station makkelijk op de boulevard en ook weer op het strand kan komen. We willen een aangename wandeling maken waar wat te beleven valt. En we willen de mooiste boulevard in de winter maken. Dat gaat over zuiver materiaal gebruik, de natuur laten spreken, het zicht laten spreken... en extra evenementen eventueel toevoegen ook in de wintertijd. En we willen een veilige boulevard maken. Een boulevard waar het duidelijk is wat er van je verwacht wordt... waar je loopt, waar je fiest en waar je rijdt... en dat dat in een goede samenhang met elkaar ook kan plaatsvinden. En we maken een duurzame boulevard en dat doen we door minder verharding te maken, meer groen te maken. Een robuuste verharding die duurzaam en lang mee kan. En uiteraard doordat we fietsers en voetgangers een goede plek geven... hopen we dat mensen niet met de auto naar de boulevard komen... maar met de fiets of met de voet naar de boulevard komen. De boulevard kenmerkt een groene boulevard, een duurzame boulevard en een veilige boulevard. De voetganger heeft zijn eigen plek, de fietser heeft een goede plek... Uh, en we maken een reeks aan bijzondere plekken voor verblijf uh, en vertier langs deze prachtige boulevard. En daarmee uh, is het een boulevard die echt zandvoort, uh, waardig is. Nou, de boulevard is natuurlijk bestemd voor de eigen inwoners en de ondernemers. De die krijgen een betere aansluiting op uh, nou, de, de weg zelf. De bezoekers aan Zandvoort, die ook vanuit, uh, met de fiets vanuit uh, Noordwijk uh, en de duinen naar ons toe rijden, die gaan ineens een andere plek ontmoeten, die gaan op een andere manier Zandvoort het inkomen en uiteraard ook voor de bewoners zelf die een prachtig uitzicht krijgen dus ik denk dat iedereen er blij mee mag zijn dat uiteindelijk dit nu het resultaat wordt en we moeten nog aan de slag het duurt nog eventjes maar in 2022 ja dan uh, moet het open gaan niet alleen maar in de zomer mooi zitten en wandelen maar ook in de winter lekker uh, op de boulevard kijken en uh, een wandelingetje maken en op het strand komen het dus het moet voor iedereen een feestje worden ja, het plan ziet er heel mooi uit, wat ze, wat ze zeg maar van plan zijn daar op de Zuidboulevard hier in Zandvoort. En we zijn uiteraard heel benieuwd hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien. Je hoorde inderdaad de landschapsarchitect meneer Bouw en uiteraard onze wethouder Raymond van Haven over het plan zoals het er nu bij ligt. En dat was de single van Roger Clover en Love is All. Zo dadelijk de evenementagenda en daarin aandacht voor een online event wat er aan gaat komen. Maar eerst gaan we nog even een lekkere gauwouwe draaien van Madonna. Hier is ze met The Borderline. Ja, je hebt uh, bij een uh, regionale omroep heb je dat je een verschil moet zoeken in twee uh, foto's, uh, Albert-Jan. Ja. En nou heb jij weer een, een raadsel uh, de, de lucht in uh, gegooid uh, hier uh, in de studio over een uh, oude plaat ja. en iets met een gitaar en een gezicht op de hoes. Ja. Maar wat het voor de rest is? Het is een beetje uit dezelfde tijd als die Gino Vannelli, maar dan had je ook een, een Engelse uh, gitarist, zanger. Uh, uh, en die hoes, dat is een uh... de police. Nee, nee, een enkel, het is een solist. En op die hoes van die LP daar staat een gitaar getekend en zijn gezicht alleen daar boven. Maar ik kan niet meer op de naam van de man komen. Nee, Zo. wij ook niet. Wij ook. Dus uh, we mocht, je, mocht je het weten... Ja. 5730393, bel even naar de studio nee, nee, van, de van de CFM. Niet. Maar goed, we komen er wel, uit. We komen er wel Ja, uit. je weet het nooit. 5730393, help uh, Albert-Jan uit de brand.nl ja. Goed. Uh, ja, gaan we zoomen? We gaan zoomen, ja. Weer de evenementenagenda. Een uh, geweldig uh, initiatief. Een online borrelshow...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 Zandvoort staat bekend dat de vele diverse evenementen en sportevenementen. Dit online evenement gaat een stapje verder, want het laat vooral de wereld achter de schermen zien. Niet de minste personen vanuit het, vanuit het circuit, strand, natuur en dorp spelen een belangrijke rol. Zo zal Red Bull Mega Loop kitesurfer Lasse Walker je meenemen in zijn voorbereiding op zijn grote evenement en zie je spectaculaire beelden. Er wordt een uniek inkijkje gegeven op normaal niet toegankelijke plekken... waaronder het circuit of uh, in de wereld van de fashion. Om deze avond compleet te maken kun je verschillende prijzen winnen. De prijzen winnen zijn ingekocht bij Zandvoortse ondernemers... om hem een hart onder de riem te steken. Komende weken wordt er steeds meer bekend over het programma. De avond is, in iedere, is voor iedereen gratis toegankelijk. Leuk voor jong en oud binnen en buiten Zandvoort. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, want via de website www.visitzandvoort.nl www.visitzandvoort.nl Kun je zo binnenkomen vallen. Schrijf het vast in je agenda. Zaterdag 27 maart. Gezellig online borrelen een anderhalf uur lang durende online borrelshow... met als uh, overkoepelend the thema Zoom in op Zandvoort. En dat is ook uh, meteen het uh, weekend van uh, de circuitrun, uh, volgens mij, uh, Albert-Jan. Dus uh, ja, hè? Klopt. Ja, toch? Klopt. Alleen, maar dat, dat, is, uh, dat is ook een virtuele Ook circuit. virtueel, ook ja. Virtueel. Dus uh, ook uh, online uh, kan je inderdaad ja. uh, lopen uh, over het uh, circuit. Nou, dat uh, evenement, uh, daar hou je uiteraard van op de hoogte op onder meer... Uh, onze social kanalen verder. Uh, de website zfmzandvoorts.nl, de CFM-app. En uiteraard ook op ons uh, tv-kanaal 40 van Sigo. Uh, Daar uh, lees je ook het uh, laatste nieuws over dit uh, online event. 27 maart, zet hem in de agenda. En, en uh, nog even morgen hebben, uh, de geeft Lana Lemmens tijdens ons programma Zandvoort op zondag... uitgebreid tekst en uitleg over dit online evenement. En dan gaan we nu uh, Shanty koren. was een ship that put to sea, the name of the ship was a bully of the winds blew up, her bowed up, down blow, my bully boys blow. Been two weeks from shore down on her, a right whale board. The captain called all hands and swore, Take a leave and go <laughs> Today the woman comes to bring the sugar and tea and rum One day when the time is done we'll take a leave and go <laughs> For the boat had hit the water The whale still came up and caught her All hands to the slate harping and fall And swore you've ticked a whale in Soon may the weatherman well, well, come To bring well, the sugar well, and tea well, and rum One day when the time well, is done well, we'll take a leave and go Take a even more. leave and go We er in één keer geen zin meer in. En die gaf het uh, roer over aan uh, Queen uh, met Love of My Life. Je inderdaad uh, die gouden oude single zo op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. We hebben het net over de herinrichting van de boulevard Paulus Loot gehad. Ja. En uiteraard ook uh, daarbij komt uh, de parkeerproblematiek. Ja, en daar is uh, ook een creatieve oplossing voor. Want het Zanddepot wordt namelijk parkeerterrein Noord. In de gesprekken over het parkeerbeleid is in de commissie al een aantal keren het woord zanddepot voorbijgekomen. Menig Zandvoort, zal geen idee hebben waar dat is en waar het over gaat en waar dat gesitueerd is en wat er aan de hand is. Een korte uitleg over het terrein dat de gemeente graag als parkeerterrein wil gaan gebruiken. Het zanddepot is de locatie die de gemeente Zandvoort gebruikt om tijdelijk overtollig zand op te slaan. Als de wind aantrekt en uit zee komt, zal er veel stuifzand op de boulevards terechtkomen. Dat mag niet zomaar op strand worden gelegd, al komt het daar wel vaak vandaan. Het zanddepot wil de gemeente gaan inrichten als buffer om te parkeren op drukke dagen. Hiervoor wordt de naam parkeerterrein De Noord gebruikt, verwijzend naar het al jaren bekende parkeerterrein De Zuid. De locatie is echter alleen te bereiken via een terrein dat het circuit als parkeerterrein in gebruik heeft en daar wordt keurig erfpacht voor betaald... dus dat kan de gemeente niet zomaar opeisen. De gemeente zal in gesprek moeten met het circuit over een recht van overpad. Zodra die gesprekken positief zijn afgerond... kan het betreffende terrein als overloop voor parkeren gebruikt gaan worden... en met een beetje geluk kan dat deze komende zomer al. Nou, we wachten af en we zullen het zien. Ja, nou in ieder geval uh, goed nieuws uh, dat, uh, dat ze daar mee bezig zijn ja. uh, om dat uh, verder uh, te onderzoeken en uiteraard uit te voeren. Hè. Dat is nog het uh, meest belangrijke. En hier is uh, Ed Sheeran: Shape of You. The club isn't the best place to find the, lovers, so the bar, is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, fast and we talk slow.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 You were in my room And all my bed she'd smell like you Every day discovering something grand Ik weet dat uh, Gera Piri dit een hele goede plaats vindt... dus speciaal even uh, voor hem gedraaid... de single van uh, Ed Sheeran en Shape of You. In het volgende uur trouwens weer een pit-report... en ze zijn begonnen hè, met uh, de testen uh, in Bahrein. En ik ben uiteraard heel benieuwd uh, hoe het gaat met uh, Max stappen. Blijf daarvoor luisteren naar CFM... Wat in het volgende uur veel meer aandacht daarvoor. Is weer meer muziek. Hier is Rolls Royce. Even terug naar de dansvloer uit de jaren zeventig, uh, Albert-Jan. Uit de Buddha Club uh, hier in uh, Zandvoort met uh, Rolls-Royce en uh, Is It Love, You're After. En Rolls-Royce uh, ken je waarschijnlijk ook nog wel van uh, die single Car Wash. Ja, At The Car Wash. Ja, At The Car, -car Wash. Dat is uh, van hun, inderdaad. Goed, het Slurf Palace Hotel wordt nu echt gesloopt. Blijf van mijn slurf. <laughs> Begin april wordt begonnen met de sloop van de slurf van het Palace Hotel. Daarmee zal het palacegebied en dus de route van het station naar het strand een stuk florisanter uit gaan zien. De werkzaamheden voor de andere onderdelen en de herinrichting Entree Zandvoort lijken echter nog ver weg. De voorbereidingen van de sloop, zoals het verwijderen van het asbest, strippen en dergelijke... beginnen binnenkort En de komst van het daadwerkelijke sloophamer, staat gepland voor 8 april. Er is wel een klein voorbehoud, omdat de verwarming van de slurf deel uitmaakt van die van het Palace-hotel. Het zal deze enige tijd buiten bedrijf gesteld moeten worden. Mocht het begin april erg koud zijn, dan wordt de sloop uh, uh, uiteraard vertraagd. Je kent de slogan, hè? april doet wat hij wil. Dus dat kun je van alle weerstypes nog verwachten. Kennen wij mensen die daar wonen, uh, over Jan? <laughs> Zeker. Ja, ja, ja. ja, ik heb er ook een paar uh, in mijn hoofd uh, zitten. De gemeente wilde aanvankelijk de sloop van de slurf combineren met die van uh, de passagepannen. En dat is niet gelukt vanwege gezicht. Vanwege zich nog steeds voortslepende juridische perikelen. De sloop van de pas passagepanden is naar verwachting niet eerder dan na de zomer realiseerbaar. Wat betreft de geplande uitbreiding en nieuwbouw aan weerszijden van Palace Hotel is nog veel onduidelijk. De gemeente staat positief tegenover de plannen en wil deze in principe faciliteren. De Vereniging van Eigenaren van het Pellersgebouw heeft zich er echter nog niet over uitgesproken. En daarnaast moet er een gecompliceerd parkeerprobleem worden opgelost. Het is daarom nog onzeker of er deze raadsperiode nog belangrijke besluiten over de herinrichting van de entree Zand wordt genomen. Gaan worden dan wel kunnen worden genomen. Nou in ieder geval als de slurf weg is, over jan dan ja. ruikt het wel weer op, hè daar toch? Ja, maar vroeger hadden jullie daar toch een dof in in zitten ofzo? Nee, nee. Is dat, nee dat is niet uh, de slurf? Oh. Nee, die zit uh, aan de boulevard. Oké. Okay. De slurf zat uh, vroeger een zwembad uh, oh, in. Oh, dat was het. Ja, Swenbad. precies. Ja. Oké. Okay. Dus, nou ja, tot zover uh, dat verhaal over de entree. Ja. Weer trouwens uh, klaar uh, voor vanavond. Je moet weer uh, aan de tv gekluisterd zitten. Wat dan? Want je gaat uh, Marco Bossato's verhaal horen vanavond. Over zijn scheiding, zijn affaires die hij gehad heeft. Hij heeft er maar een paar gehad hoor, geloof ik. Dus, en over zijn burn-out. Hij gaat het uh, allemaal vertellen vanavond. In uh, Linda's Winter, uh, winterprogramma's zeg maar, bij uh, SBS. En diezelfde Marco Bazzato, nu ik het toch over hem heb. Ja. Die heeft een nieuwe plaat uitgebracht uitgebra uh, ja. met uh, John uh, Eubank. Maar niet eens eentje. Nee, en uh, Rolf Sanchez doet er ook aan mee. Uh. Het zal en, uh, wel een pakkende titel hebben. Ja, een moment. Ja. En dat is uh, een klein beetje voor uh, Leontien leontine geschreven, oh, althans. Oh, ja. Dat zeggen ze er weer bij. Dus ja. we gaan luisteren. Ik vind hem trouwens wel leuk. De eerste keer vond ik er niks aan, de tweede keer vond ik hem goed. Dus... Nou. En de derde keer vond ik hem nog beter. Dus uh, ga luisteren. De nieuwe single, ook wij hebben hem uiteraard. Marco Bossato, Rolf Sanchez, John Eubank. En een moment. voor het eerst hoorde de nieuwe single van Marco Borsato en Rolf Sanchez. Samen met John Jumberg dacht ik meteen uit, uh, aan 2013. Toen hadden we ook uh, de single van John uh, Eubank, uh, dat was het uh, Koningslied... vanwege de inhuldiging van uh, Willem-Alexander. En dat lijkt er eigenlijk wel een klein beetje op, hè? dat Koningslied... en uh, de nieuwe single van uh, Marco Borsato en uh, John Eubank... Nou, we zullen nog vaker gaan draaien uiteraard bij ZFM. Tot zover ook weer dit uur van Zandvoort op zaterdag. Zo meteen zijn we er nog één uur lang naar het nieuws en weer van vier uur. Met uiteraard de vaste onderwerpen zullen zijn dier van de week. De pik die... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.